4 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tim Movendiek en Tom van het Hek. Het zevende uur van de sportzomer gaat in waarbij het binnen in ieder geval warmer is dan buiten. Het voelt als zomer hier op Radio 1. We maken ons op voor de eerste wedstrijd van Oranje. Over minder dan 2 uur wacht Denemarken. Maar nu eerst het 4-uur bulletin met Jeroen Tjepkema.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 Ze heeft ook geen zitting in het bestuur, maar ze is natuurlijk wel de oprichter van de partij. Dus ze zal altijd van, trots, van de trotsmensen een belangrijk onderdeel vormen. We gaan helemaal opnieuw beginnen met een nieuwe partij... waarbij de bestaande structuren netjes heel erg democratisch in elkaar over laten vloeien. Ja, er is ook nog geen nieuwe naam. De naam van de nieuwe partij wordt later bekend. Olieconcern BP wil een schikking treffen met de Amerikaanse overheid. BP wil 15 miljard dollar betalen om vervolging te voorkomen voor de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in 2010, schrijft de Britse krant Financial Times. Het bedrag is een stuk lager dan de 25 miljard dollar die de Amerikaanse justitie van BP eist. Bij de explosie op het boorplatform in de Golf van Mexico kwamen 11 mensen om en lekte naar schatting ruim 700 miljoen liter olie weg. De Oranje supporters in Garkov zijn begonnen aan hun optocht naar het stadion waar Nederland vanavond tegen Denemarken speelt. Eerst werd het Wilhelmus gespeeld, daarna werd er ruim vijf kilometer lange wandeltocht ingezet. De wedstrijd tegen Denemarken begint om zes uur. De fans verbleven de afgelopen uren op het vrijheidsplein van Garkov. Daar waren ook tientallen Oekraïense demonstranten die protesteren tegen de slechte economische situatie. Ze zijn kwaad omdat de regering geld uitgeeft aan het EK, terwijl veel fabrieksarbeiders volgens de betogers al meer dan twee jaar geen loon hebben gekregen. Vlaggetjesdag. De traditionele opening van het haringseizoen heeft last van de harde wind. In de haven van Scheveningen staat windkracht 7. De vlootschouw en het admiraalvaren zijn afgelast. De festiviteiten aan wal gaan wel door. Alles is vastgezet met extra touwen. Vlaggetjesdag heeft tot nu toe ongeveer 120.000 mensen getrokken. De organisatie hoopt dat de wind wat gaat liggen... en dat er meer mensen komen. Het weer vanavond in de kans op een bui. Morgen zon, maar ook stapelwolken. In de middag kans op wat regen, vooral in het zuiden. en Het wordt ongeveer 19 graden. AWB verkeersinformatie Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor Knopend Diemen, 5 kilometer. Er staan de vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een boom omgewaaid. Voor Amstelveen, 2 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A15 Gorkum richting Nijmegen. Voor Tiel, 2 kilometer door werkzaamheden. En op de A16 Breda richting Rotterdam... voor de Van Brien Noordbrug, 2 kilometer. En dat komt door werkzaamheden op de parallelbaan. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Sportnieuws in minder dan 140 tekens. De voetballers twitteren zij op zo'n dag als vandaag. Luc Ikenk houdt het voor u bij. En buiten de opmaat natuurlijk. naar de eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal straks tegen Denemarken... ontvangen wij in komend uur ook John van de Heuvel. boek uitgebracht. Het is ook tenslotte de maand van het spannende boek. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer met Tom van der Hek en Tim Overdiep. We beginnen natuurlijk in Parijs. Want daar wordt de damesfinale gespeeld op Roland Garros. Marcelle Mesker, hoe staat het ervoor? Ja, het staat 6-3-2-0 voor Maria Sharapova. Het is misschien niet zo'n spannende wedstrijd... maar wel een hele goede wedstrijd. Want als ik eens even zit te tellen... 24 winners voor Sharapova. Tegenover maar zeven van Errani. Dus Sharapova staat echt geweldige tikken uit te delen... met voorhands en met backhands. En die kleine Errani staat te ploeteren, te zwoegen... en te lopen op de baseline. En dat geeft best hele aardige rallies, hoor. Tweede service van die Italiaanse Errani. Ja, daar komt ze vaak mee in de problemen ze maar ja, 20 of 28 procent mee van de punten. Maar ja, het is een vechtjas, deze Italiaanse dochter van een groente- en fruithandelaar, die zelfs nog een jaartje profvoetbal heeft gespeeld en een balletje hoog houden. Dat doet ze meer dan 200 keer, heb ik vandaag gelezen in een zo. krantje. Dus uh, dat doen we haar niet zo gauw na. Het is een loper, het is een vechtjas, dus wie weet kan ze er nog wat van maken. Ik kijk in ieder geval naar een leuke finale, waarbij Sharapova de beste van de twee is en leidt met 6-3 en 2-0. Er wordt ook gefietst, niet alleen dit uur en uh, een eindje van ons vandaan. De ronde van Zwitserland. Joris van den Berg, een beetje de opmaat daar naartoe, de eerste dag. Absoluut. Uh, het is 7,3 kilometer. Een openingstijdrit. Moreno Moser, jonge Italiaan, leidt nog steeds. Elmiger, Zwitser, op 4 seconden tweede. En er zijn nu vier... Belangrijke Nederlanders binnen. Kruiswijk rijdt 10.23. Dat is 33 seconden langzamer dan Mozer. Geesink reed een beetje rommelig. Heuvel op. Kon hij niet helemaal voluit gaan. Mijn Heuvel af. Het stukje daarna had hij wat problemen met de bochten. Hij reed 10.14. En is dus 9 seconden sneller dan Kruiswijk. Zojuist kwam Wout Poels over de streep. Hij zette de achtste tijd tot nu toe neer met 10.08. 18 seconden achter de Italiaan. En dus 6 seconden sneller Wout Poels dan Robert Geesing. En wie is dan die beste Nederlander? Dat is de nummer 30 van de Ronde van Italië. Tom Jelte Slachter. Op 1 juli wordt hij 23 en hij reed dezelfde tijd als Martin Elmiger. Een Zwitserse, ja, een echt ervaren man op dit gebied. Een slachter. Brutaal. Ook 9.54. Hij staat op dit moment op de derde plaats in dezelfde tijd als dus de nummer 2. Moreno Mozer leidt nog steeds. En het is nu even wachten op de start van de volgende goede, grote, sterke Nederlander. Dat is Bouken Die start om twee over half vijf. De tijdrit En wij tellen zelf natuurlijk af naar de eerste wedstrijd van Oranje. Om zes uur. Die wedstrijd kunt u natuurlijk ook helemaal volgen via Radio 1 Sportzomer In het stadion in Garkov Verslaggever Bas Tichler. Bas, zo vlak voor de wedstrijd beginnen de kriebels bij mij altijd een beetje te komen voor zo'n wedstrijd. Terwijl het mij eigenlijk niet uitmaakt. Hoe, maakt het, uh, hoe zit het bij jou? Uh, nou ja, goed, ik leef er wel naartoe. Dat geldt denk ik voor iedere Nederlander. Omdat je blij bent dat het dan eindelijk gaat beginnen. Als ik nou puur naar mezelf kijk, dan gaat het er allemaal niet om. Maar toch, vanaf 14 mei zijn we begonnen met die voorbereiding. En zijn we aan het voorbeschouwen geslagen. Want dat doen we nou eenmaal graag als pers. Um, en ik ben vooral blij eerlijk gezegd dat dat voorbij is. Um, dus het, het is ook goed dat er gevoetbald gaat worden. Dat is voor het team natuurlijk ook zo. Die hebben daar naartoe geleefd. Die hebben daar naartoe gewerkt met... Um, trainingsstages in Zwitserland, in Hoenderloo. En dus toen naar Krakau en dan nu hier. Het is een aardige wereldreis, al Albert al geweest. Uh, het laatste stukje is dan met de bus van het hotel in Garkov hier naartoe. En dan zal het echt moeten gebeuren. Want ik denk dat echt bij iedereen het gevoel leeft, kom maar op. Wat horen we daar in het stadion pas? Nou, je hoort meer dan dat ik zie... Want uh, er komt muziek uit de speakers en dat staat vrij hard, dus het lijkt denk ik als jullie meeluisteren hartstikke gezellig hier. Ja. Ja. Uh, <laughs> maar er zit echt helemaal niemand. <laughs> ik denk echt dat als je nu alle mensen in het stadion telt dan kom je niet boven de 100 uit. Ik weet ook niet of misschien dat de poorten net open zijn gegaan voor de fans, dat zou kunnen. Er zit echt nog geen hond. Uh, ik weet wel dat de oranje mars, want die is er ook weer. Dat is een behoorlijk pittig marsje geworden trouwens ja. die keer, maar die is zojuist van start gegaan. En Bas, er wordt gesproken over 15.000 Nederlanders. Zijn die er in die orde? Ja, dat heb ik ook gelezen, Tom. Maar ik, volgens mij niet. Ik denk dat het nee. er minder zijn. En dat baseer ik dan maar op wat ik in de stad gezien heb vanmiddag. Wat ik gezien heb op het uh, plein bij de fanzone. Ik zou zeggen 8.000. Het is moeilijk in te schatten, hoor. Maar 8 9.000. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het er veel meer geweest zijn. Of misschien dat die mensen allemaal nog in vliegtuigen in de lucht hingen. Dat kan natuurlijk ook. Maar misschien als we straks wat beelden zien van die oranje mars... dat dat een beter beeld geeft. Ik zei al pittig marsje, want... In Basel en Bern, vier jaar geleden, ging dat allemaal wel redelijk en waren de afstanden niet zo groot. Maar ik geloof dat ze nu toch een kilometer of vijf, zes moeten doorstiefelen in de benauwde hitte. Dus dat is pittig. Ook daar hebben wij verslaggevers bij. Natuurlijk later horen deze uitzending. Bas, jij gaat straks de mensen tellen die binnenkomen. Tot later. Als was dat en we blijven wel uh, bij dat land. Want het Europees-Oekraïne-beleid laat opnieuw de zwakte van Europa zien. Vindt althans minister Schippers van Sport. Politici uit het ene land zijn wel bij wedstrijden. En anderen gaan dan juist weer niet. Hier ook, hè, we zouden eerst niet gaan, toen weer wel. Maar Schippers is dus gegaan. Heeft vandaag in Garkov, waar het Nederlands-Helvster dus gaat spelen zo. Gesprekken gehad met homo- en mensenrechtenorganisaties. En verslaggever Jeroen de Jager gaat daarna in gesprek met onze minister Schippers. Nou, we hebben een discussie gehad. Uh, wat uh, is het beste? Weggaan, dan geef je een heel helder signaal. Uh, of hier naartoe gaan en met uh, organisaties spreken die gewoon uh, uit de samenleving voortkomen. NGO's, om met hun te kijken hoe kun je beter samenwerken en wat willen zij eigenlijk? U heeft gesproken werkelijk met mensen die gemarteld zijn van de mensenrechtenorganisaties. Wat zijn die verhalen? Hoe vertellen ze die? Ja, heel dramatisch. He, de mensen zijn natuurlijk heel emotioneel. En die vertellen stap tot stap wat hun is overkomen. En je voelt een, een machteloosheid. Uh, die voel je, en hun pijn voel je gewoon met hen mee. In hoe het is om gewoon zo willekeurig te worden behandeld. Nergens je recht te kunnen halen. Ja, dat is echt dramatisch. Denkt u dat door uw aanwezigheid hier uh, die praktijken hier ophouden? Nou, zij wilden in ieder geval graag hun verhaal vertellen... zodat wij het weer aan de wereld kunnen vertellen. Bijvoorbeeld uh, in het parlement, in de brief die we dus ook gaan schrijven... Uh, om aandacht te vragen voor hun zaak. Maar andere organisaties die wilden graag... juist ja, weer samenwerkingsverbanden, uh, homo-organisaties die ik heb gesproken... die zeiden, geef ons alsjeblieft uh, de adres en namen van uh, homo organisaties in Nederland... want wij hebben hier nog zoveel te bevechten. En jullie hebben dat al bevochten, misschien kunnen wij wat van jullie leren. En moet er dan ook iets concreets bereikt worden... Binnen afzienbare termijn zijn er afspraken over gemaakt. Heeft u daar dingen over in het hoofd? Ja, dat is heel erg moeilijk hè? want dit land is natuurlijk een land wat op zichzelf staat wat eigen basis in eigen land dus ook een land wat lid wil worden van de Europese Unie nou wat mij betreft no way uh, met zo'n uh, mensenrechten situatie uh, dus er zijn een heleboel dingen die je ook op europees niveau kan oppakken ik heb uh, de gesprekken samen gedaan met mijn Deense collega en wij kunnen ook samen uh, dit weer verder brengen en dat zijn we zeker van plan nou gaat u zo meteen naar de wedstrijd u kleedt zich om u trekt een oranje shirt aan waarschijnlijk en dan zit u ineens direct naast uw Oekraïense counterpart, de minister van Sport. En dan... Ja, daar zit ik niet naast. Dat weten we nu al? Dat weten we nu al, want uh, uh, ik heb gezegd, ik ga wel. Uh, maar dan zit ik gewoon in het oranje vak. En stel dat die minister u toch daar in dat stadion uh, actief benadert. Wat doet u dan? Dan zal ik hem een hand geven, of haar. Ik weet eigenlijk niet eens of het een hem of een haar is. En dan zal ik zeggen, van, nou, ik ben blij hier te zijn om deze mooie wedstrijd te kunnen zien. Uh, ondanks dat er een groot debat is in ons land over de mensenrechten situatie hier. En hoe we die kunnen verbeteren, hoe u die moet verbeteren. Ik wil toch nog even terug naar anderhalve maand geleden. Want toen leek toch het idee... Dat Nederland hier niet aanwezig zou zijn. Dat de Nederlandse regering, het helftal wel, maar de regering in ieder geval hier niet aanwezig zou zijn. Is het zo in de analyse achteraf dat Nederland misschien te snel achter Duitsland aangelopen is? Want de Duitsers zijn hier niet de Duitse politici. Nee, we hebben het opengelaten. Wij hebben gezegd we beslissen vlak voor uh, de wedstrijd. En waarom? Omdat wij heel graag in. Europees verband hadden willen optrekken met al onze Europese uh, partners. Dat is helaas niet mogelijk gebleken, want er is geen één Europese lijn. Zoals u zegt, Duitsland is hier niet, Engeland is hier niet, Denemarken is hier wel, Portugal is hier wel. Uh, dus er wordt heel verschillend, uh, wordt die afweging gemaakt. En dus hebben wij ook onze eigen afweging zelfstandig gemaakt en dus niet één Europese lijn kunnen trekken. Dat is toch een beetje raar. We hebben juist een commissaris die die Europese lijn op het gebied van buitenlandse zaken zou moeten trekken. Daar streven we naar en dan komt er... En dan lukt het weer niet. Ja, het is de zwakte van Europa. Daar moeten we eerlijk over zijn. We zien dat wel vaker, daar waar Europa echt nodig is, laten we het vaker als Europese gemeenschap afweten. Dus ja, het is jammer. Ik vind het echt heel erg jammer dat we hier niet één uh, signaal kunnen afgeven. Wat ik wel heel fijn vind, is dat alle mensen die ik vandaag gesproken heb, hebben gezegd, wij vinden het fijn dat u er bent. Dit is de Radio 1 sportzomer met Tim Overdiep en Tom van Zek. We Elvis Costello, hè? lekker nummer met uh, Oliver's Army. We gaan weer even tennissen, Marcella Mesker. Want kan, kan Errani de vechtjas, zoals je zei, nog terugkomen? Ja, het is natuurlijk de hopen voor uh, de kijkers en de toeschouwers. Uh, maar ik moet zeggen, Sharapova speelt goed hoor. Vooral op belangrijke momenten. 6-3, 3-1 nu. Nu weer 0-30 op de service van Errani. Sharapova maakt ook best wel wat uh, foutjes. Maar ja, ze slaat zoveel winners daar tegenover. En die positieve balans ja, die blijft steeds in haar voordeel. Dus uh, als ze dit niveau vast kan houden, ja, dan zie ik haar gewoon in uh, twee sets winnen. Maar goed, Errani, die uh, is dit jaar uh, geweldig vooruit gegaan. Ze staat al bij de beste 25 speelsters van de wereld. Dus zo onbekend is ze ook niet. Alleen wel voor het grote publiek. Waarom is ze dan ineens zo in die finale terechtgekomen? Want dat is natuurlijk een grote verrassing. Ja, ze heeft begin dit jaar gewisseld van racket. Ze is met een iets langer racket gaan spelen. Ze is overgestapt op een ander merk. Ja, en omdat ze maar 1,64 meter is... heeft ze met dit racket gewoon net wat meer power. Ja, dus zo zie je dat kleine details soms in het spel kunnen helpen. Nou, Kijken of het uh, breakpoint wordt, dat wordt het niet. Het wordt uh, 30 gelijk. Nou, het zou mooi zijn als Arani hier de aansluiting kan gaan vinden. Zij heeft uh, dit jaar al drie titels gewonnen op het gravel. Ze komt trouwens straks ook naar de Unicef open in uh, Rosmalen. Sterk bezet toernooi. Kim Kleister zien we daar ook weer voor het eerst spelen. Sharapova helaas niet. Maar wie weet in de toekomst. Even dit puntje meepakken. 30 gelijk service. Net service van Errani. Je ziet, ze is klein. Ze moet die bal omhoog slaan. Dus ja, ze kan nooit een harde service produceren. En dat is natuurlijk in het hedendaagse, in het moderne tennis... in het krachttennis, is dat toch een handicap. De goede, diepe tweede service. Backhand van Errani. Dubbelhandige backhand van Sharapova. Voorhand Errani. Rally is lekker aan de gang. Er wordt geplaatst door de dames. Longline van Sharapova. Harde backhand langs de lijn van Sharapova... Maar geen controle, die gaat uit. En dus wordt het 40-30 Errani en uh, is het bijna op 3-2. Naast alle sportgeweld is juni ook de maand van het spannende boek. Misdaadverslaggever John van den Heuvel presenteerde deze week zijn nieuwe boek. Berichten uit de Baaiers. John. Welkom. Goedemiddag. Niet uh, oneerbiedig bedoeld, maar je zou het ook berichten uit het archief kunnen noemen. Want het is vooral een verzameling van columns en reportages... die eerder verschenen in de Telegraaf. Ja, klopt. Van de afgelopen 2,5 jaar. Geactualiseerd, dat natuurlijk wel. Want in de loop van de tijd uh, verandert er nogal eens wat. Met kleine voetnoten, hoe inderdaad het de, de hoger ja. beroep en ja. de zaak... En wat afgelopen. reportages die uh, zeg maar de, de berichtgeving de, in de columns dan wat uh, verduidelijken. En uh, ja, ik geef die boeken eigenlijk al, al een jaar of acht uit sinds het bestaan van de column... Veel smakelijke verhalen wel. Ja, nou ja, het is een, een, een kijkje terug op 2,5 jaar misdaad. En, en er gebeurt natuurlijk heel veel zaken op dat vlak. Wat springt eruit in die 2,5 jaar? Een aantal dingen. Natuurlijk het grote passageproces. Daar heb ik veel columns ook over geschreven. Wat er allemaal op dat vlak is gebeurd. Jor van der Sloot. Uh, Komt veelvuldig aan bod. Ja, de, de, de, de, de dilemma's waar je soms voor staat... in de opsporing van zware criminelen, rond de inzet van kroongetuigen, afluisteren van telefoons... observatieteams, dat soort zaken allemaal. Kun je ook zeggen dat in die 2,5 jaar de misdaad iets is veranderd... of kun je daar niet van spreken? Nou, dat is een kort tijdsbestek. Het is... Uh... Ik geloof wel dat, het, dat, het, uh, dat de aanpak van georganiseerde misdaad misschien wat, uh, wat verbeterd is... in de zin dat men meer kennis en ervaring op dat gebied heeft opgedaan de laatste jaren. En er zijn wel grote slagen gemaakt. Uh, natuurlijk de veroordeling van Holleder. Uh, waarschijnlijk de veroordeling van een aantal huurmoordenaars nu in dat grote proces. Maar waar is dat aan toe te schrijven dan als die aanpak verbeterd is? Ik denk voor een deel uh, kennis en ervaring. En, en uh, wat, wat anders dan in het verleden gebeurt... is dat politie en justitie veel meer op geldstromen van criminelen gaan zitten en niet meer op het afpakken van grote partijen drugs... maar echt gaan kijken waar, waar financieren ze dat mee... en hoe, komen, hoe kunnen we dat geld ook weer afpakken. Je hebt het over kennis en ervaring. Je hebt zelf natuurlijk ongelooflijk veel kennis en ervaring op dit gebied. Je brengt een aantal dingen daarvan naar buiten in een boekje... maar er zijn ook een aantal dingen... waarin scheid je wat je houdt voor jezelf... wat je deelt met anderen... of misschien wel deelt met justitie en politie? Ja, nou, ik, ik hou niet zoveel van mezelf. Ik ben geen inlichtingendienst. Dus uh, op het moment dat mensen mij van informatie voorzien... dan is dat primair... Uh, dat zeg ik ook altijd bij, bedoeld om, om daar iets mee te doen. Of voor tv of voor de krant. Uh, dus ik sla geen informatie op. Het komt wel eens voor natuurlijk dat ik de informatie vasthoud... tot het moment van, van publiceren of het, uh, of het naar buiten brengen. En dat heeft te maken met soms met belangen die er zijn uh, bij, bij politie en justitie. Op het moment dat ik een, een tip krijg over een onderzoek tegen een grote crimineel... dan kan het op dat moment het onderzoek schaden uh, als je dat dan naar buiten brengt. En dan maak je wel bepaalde afspraken met politie en justitie. Maar ik ga natuurlijk nooit kennis delen op dat vlak. En het feit, uh, uh, minstens, journalisten worden steeds bekender, hè? lijkt het wel Bekende Nederlanders uh, zijn jullie langzamerhand geworden. Helpt dat in je werk of is dat langzamerhand ook, kan het ook een handicap zijn? Beide. Het kan zeker een handicap zijn, omdat je natuurlijk niet meer zomaar met iedereen overal kan afspreken in het openbaar. Mensen willen niet altijd met je gezien worden als ze je informatie met je willen delen. Dus dan moet je daar wat praktische maatregelen voor nemen in een auto of, of een, een kamer huren. Maar uh, als voordeel heeft het dat mensen ja, je wat gerichter gaan benaderen... en uh, je soms uh, vertrouwen en, en, en kennen van tv... en daarom denken van nou, laat die, die Van de Heuvel of, of een collega's bellen. En dat is wel, dat is wel het voordeel. Kan dat ook inhouden dat je soms over informatie beschikt... Uh, waarvan je denkt, ik moet ook eerst even omkijken... voor ik op mijn scooter stap, zeg maar. Zodat je, dat je, dat je, een soort gevaarsfactor. Dragen jullie die voortdurend mee? Um. Ja, in sommige zaken wel. Omdat je gewoon weet als je dat gaat publiceren... dat dat uh, vervelend is voor, voor mensen uit het criminele milieu. En ja, die hebben soms lange tenen. En die zijn niet altijd uh, in staat om dan uh, zeg maar de, de boodschappen van het nieuws... Uh, dat niet kwalijk te nemen. Dus dat is wel inherent aan, aan het vak van misdaadverslaggever. Dat moet je wel tegen kunnen, maar dat geldt ook voor, voor officier van of justitie... Of, of rechercheurs. je was bang... Nou kijk, als je nooit bang bent, dat zou betekenen dat je, dat je een soort van roekeloos wordt. Waar dus ben je bang? Ik, ik doe dit werk niet met angst, nee. Nee, ik ben wel voorzichtig. Dus, uh, dus maar, maar op het moment dat je, dat je echt angst gaat voelen door telefoontjes die je krijgt... of door waarschuwingen soms van de politie, dan kan je dit werk niet meer doen. Dan, dan, uh, dan laat je je leiden door je angst en dan moet je er eigenlijk mee stoppen. Je collega, bekende collega, is er in ieder geval met zijn programma mee. Geloven. Zijn jullie concurrenten? Wat zijn jullie eigenlijk van elkaar in, in, in die wereld? Voelt dat als concurrenten? Nee, we zijn collega's, geen concurrenten. We zitten alle twee in een, in een andere tak van, van misdaadverslaggeving, denk ik. Wat Peter al die jaren met heel veel succes heeft gedaan is het belichten met name van, van, van uh, onopgeloste moordzaken. Daar is hij uh, fantastisch in geweest. Ik probeer wat meer verslag te doen van georganiseerde misdaad. Dus uh, ja, de Holleders en, en Hells Angels en, en, en dat soort uh, onderwerpen. En uh, op dat vlak hebben we nooit eigenlijk in elkaar zwaarwater gezeten. Ik denk dat Tom dat ook medevraagt. Omdat je in je boek behoorlijk genadeloos bent over Peter R. Ja, maar ik heb ook wel vriendelijke dingen over hem geschreven. <laughs> nou nou ja, ja, nare megalomane trekjes. Ja. Uh, hij is gaan denken dat hij altijd gelijk heeft, maar dat is onzin. Ja. En zelf voelt de Vries zich een verongelijkte kleuter... als hem kritische vragen worden gesteld. Ja. Van waar? Nou ja, dan is het goed om even te zeggen waarom ik die column schreef. We hadden in die periode van Jor van der Slooten maar eigenlijk alle credits gegeven en, um, nou, en terecht... Alleen toen we hem kort daarna wat kritische vragen gingen stellen over het wegsluizen van. of het, het, het incasseren van geld. royalties van zijn boek. en dat zou worden weggesluist naar bepaalde mensen uit het criminele milieu. toen reageerde hij daar verschrikkelijk kinderachtig op en, en als een kleuter. En uh, ja, in de week daarna heb ik die column geschreven. Dus, dus daarna hebben we ook wel weer een paar kop, koppen koffie uh, gedronken. Het is wel goed gekomen. Het, dus boek is, het boek is gedateerd. <laughs> nou, <op> dat <laughs> vlak. Ik, ik weet niet of er schrift bij staat. Maar... Uh, <laughs> een update, we houden we ja. van elkaar. We, we zitten natuurlijk ook in de, de sportzomer: uh, sport ja. en criminaliteit. Uh, minister Schippers heeft net uh, uiteindelijk ja. gelast om toch een onderzoek ja. te gaan doen naar matchfixing en dat soort dingen. Je ja. uh, hebt daar in het verleden ook wel eens iets uh, naar gekeken. Ben je blij? Ja. Denk je Terecht. Hè? Of? terecht. Ik heb dat uh, inderdaad een aantal jaren geleden... toen er iets bij ADO speelde, uh, heb ik daar al over geschreven. En toen, moet ik daarbij wel direct bij zeggen... kwam ik al tot de conclusie dat het verschrikkelijk moeilijk bewijsbaar is. Omdat je bijna iemand op hete daad moet betrappen... voordat je, uh, ja, je zijn zaak rond kunt maken. Inmiddels zijn er zoveel alarmerende signalen... dat je inderdaad wel uh, echt uh, helemaal doof moet zijn... als je dat niet in de gaten hebt. En, en KVB heeft te lang, vind ik, uh, kop in het zand gestoken... En nu, mede op basis van een boek, wat twee verslaggevers van Football International hebben geschreven. maar ook op basis van andere signalen. is er nu besloten om een onderzoek te gaan doen. En dat is alleen maar goed. Ten slotte, je bent ook sportliefhebber. Je bent PSV-supporter. Ja. je hebt niet zoveel gewonnen dit jaar. Dus kijk je uit naar het EK. Ik zie je dat, dat met de grote grijns zeggen. Ik heb het gewoon een vraag. Ja, ik kijk uit naar het EK. En ik ben blij dat er uh, toch nog een, uh, in ieder geval uh, wat PSV'ers bij zitten. En uh, ja, ik kijk er verschrikkelijk naar uit. Ik, ja, ik ben al de hele dag uh, wat lichtelijk nerveus voor vanavond. En ik ga woensdag zelf kijken in, uh, in, tegen Duitsland. Dus nee, dat wordt heel, heel bijzonder, denk ik. Uitslagje tot uh, slot, John, wil ik ja, van iedereen ik ben natuurlijk. Ja, ik ben een positief mens. Ik, uh, ik gok op uh, 2-0 voor Nederland. Voor Nederland. We gaan ja, we even bij John van der Schrijver van het boek Berichten uit de baas, Misdaadsjournalist. Dank je wel. Graag gedaan. Wij gaan weer even terug naar Parijs. Marcella Mesker, de vechtjas en de tweede set. Maar ze spelen nog wel, horen we. Jazeker. En die uh, vijfde game uh, was een hele lange game. En het werd niet 3-2, maar het werd uiteindelijk 4-1 voor Maria Sharapova. Dus ja, let wel 6-3-4-1. Dan heeft ze nog maar twee games nodig om haar carrière Grand Slam te volmaken. En dat zou wat zijn hier vandaag op het uh, wat winderige centenkoort. Dat is ook zeker niet makkelijk. Maar ja, Sharapova slaat zo ongelooflijk hard. Zowel met voorhand als met backhand. Die slaat dwars door die uh, wind heen. Maakt natuurlijk ook wat foutjes om je een voorbeeld te geven. 34 winnaars, ze slaat 26 fouten. Maar dat is een positief saldo. Erani, 8 winnaars, 9 fouten. Ja, dus die is totaal afhankelijk wat Sharapova doet. Die bepaalt het spel, die dicteert. Ze maakt de punten of ze maakt een paar foutjes. Maar vooralsnog is het een goed niveau. Een totaal aantal gescoorde punten van Sharapova, 60, 40 maar voor Erani. Dus het verschil is eigenlijk best groot. Het is 30-0, goede service van Sharapova. Dubbelhandige bekend. naar de de backhand van Arani. Die wordt weer aan het lopen zit Langs de lijn weer met uh, die backend van Sharapova. Dan gaat ze weer cross. Dus je begrijpt het al. Arani loopt, Maar dat doet ze heel erg goed. Want die haalt nu zelf uit met een backend langs de lijn. En verrast Sharapova daar. Dus die leeft nog in deze game. Het wordt uh, 30-15. Maar Sharapova dik en dik op voordeel. 6-3 en 4-1 nog steeds. Radio 1. zomer Tweets. Dat was een heerlijke tuna Luc, kijk, hè. die komt elke dag. Die volgt de Nederlandse sporters... de hele sportszomer lang op Twitter. En uh, Luc, de grote vraag is als jouw microfoon ook gaat branden natuurlijk. Wat melden ze vandaag? Allemaal? Nou ja, nog anderhalf uur, hè, zo ongeveer. en Dan gaan we beginnen. De Twittergemeenschap is zich een beetje aan het warmlopen langs de zijlijn. Sportsjournalist Schuert Mossou is in Garkov... en schetst het plaatje een beetje vanaf zijn dakterras. Dakterras in Garkov, links een enorm Sovjetbouwwerk... in de verte Kroes. en rechts een show. Dat is een beetje het EK in een notendop. De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Ja, en via Twitter binnengekomen politiebericht... via politie waarschuwt de politie... dat wanneer je straks ergens in een kroeg of een plein... naar hashtag NetDen gaat kijken... dan moet je wel de ramen, deuren of tuinpoorten goed afsluiten. Want, zo zegt de politie, oranje gaat voor goud... maar de inbrekers ook, dat je het even weet. Als het goed is, gaat het vanavond één groot feest worden natuurlijk. Natuurlijk omdat we met twee vingers in de neus gaan winnen van Denemarken... maar ook omdat Wesley Snijder jarig is. De sterrenspeler wordt 28 jaar. Op Twitter wordt hij op de valreep nog even gefeliciteerd collega's Boela Roes, Van der Vaart, De Jong. Alle wensen ze Snijder een fijne verjaardag. En uiteraard ook de redactie van de Sporttweet zegt tegen Westie Snijder... van harte gefeliciteerd en nog vele centimeters. Jaren, jaren, nog vele jaren. Dan een blokje BN'ers. Vrijwel alle bekende Nederlanders zijn groot oranje-fan. Van Wolter Kroes weten we dus dat hij optreedt voor Dolfijnen. Zanger Jeroen van de Boom is hier in Nederland... en plaatste een foto van zijn in oranje gehulde kinderen. En Jeroen van Koningsbrugge die tweet... nostalgische filmpjes van toen we in 1988 kampioen werden. Goed, oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt, zeg! Ja, niet te geloven, zoals hij die wel uit de lucht opvakt, die hoek daar. Niet te geloven, wat een viergehandel doelpunt, daar helemaal voorbij het doelgebied. Ja, bam, later zou T.R.S. maar tekstschrijven worden van Tovic Dibi. Jeroen van Koningsbrugge die tweet dat hij er nog steeds kippenvel van krijgt... en wie eigenlijk niet. Peter Heerschop die houdt het voorlopig op een 3-2-overwinning voor Nederland. Straks om 5 uur op zijn Twitter de definitieve voorspelling. En zangeres Laura Jansen woont in Amerika... gaat daar kijken in een kroeg met vrienden... en uiteraard ook gehuld in het oranje is trouwens maar de vraag of we wel Europees kampioen moeten willen worden. Twitter-account van Ed Moderne Gezegde. Laat even weten dat de winnaar van 2004, Griekenland... en de winnaar van Euro 2008, Spanje... allebei op de rand van faillissement staan. Dan Frank en Ronald de Boer. Die doen echt alles samen, dus ook twitteren. Omst de beurt een lettertje. Op Ed Frank Ronald1970 raken de broers een beetje in paniek. Ze maken zich namelijk zorgen over het veld. Nederlanders hebben een goed veld nodig, zeggen ze. En dat is de graslaag in of niet. En ondertussen in Garkhoff is het niet echt rustig meer. Ondanks dat het randje Rusland is, zijn er toch naar schatting 15.000 oranje fans bij. En dat is natuurlijk prima. DJ Koen Swijneberg, die tweet foto's van een vollopend vrijheidsplein in Garkov. Steeds meer mensen en ook steeds meer bier. Sportjournalist NSC uh, Koen Greven hield ons via Ed Koen Greven op de hoogte van zijn zoektocht naar Deense supporters. Hij kon er zo'n 1600 vinden. En die waren zich een beetje aan het indrinken. Sportdrank uiteraard. Spitsjournalist Johan van Boven die vond die Denen ook en twitterde een filmpje van de fansoon van de Denen. Zo, een beetje gezellig wel. Maar dit is dan de fansoon van Nederland. Nou ja, dat moet dan wel een mooie wedstrijd worden. Aan de steun kan het in ieder geval niet liggen. Zelfs André Kuipers, astronaut, laat zojuist op Twitter weten dat hij er klaar voor is. Hij tweet een foto van oranje shirts aanwezig in de ISS. Dus dat is letterlijk oranje boven. Fijne wedstrijd. Allebei. Lucieke King, dankjewel. Dit is Radio 1. Jeroen Chapkema met de beurs. Er komt een fusie van Trots op Nederland en de onafhankelijke burgerpartij van Kamerlid Hero Brinkman. Op het partijcongres van Trots op Nederland had Brinkman het fusievoorstel gedaan. En de leden van Trots op Nederland hebben er in overgrote meerderheid mee ingestemd. Hero Brinkman wordt de lijsttrekker van de nieuwe partij die nog geen naam heeft.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 AMB Verkeersinformatie. Een paar files. Bij Amstelveen is een boom op de A9 gewaaid. En dat levert file op richting Diemen. Er staat nu 5 kilometer. De rechte rijstrook is nog dicht. Al de hele dag file op de A15. Van Gorkum naar Nijmegen bij Tiel. Er staat nu 2 kilometer. De weg is daar dicht tot maandagochtend. Op de A27 Utrecht naar Breda. Een file bij knooppunt Everdingen. 2 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. En daarom zijn twee rijstroken daar dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Drie over half vijf, goedemiddag. We gaan naar Parijs, naar Marcel Mesker. Ja, want het is uh, 5-2 geworden zojuist voor Maria Sharapova. De speelsters komen van hun bankjes af. En ja, wie weet gaat dit de uh, allerlaatste game worden. Sharapova mag zelf serveren. Nou, dat hoeft niet per se een voordeel uh, te zijn. Ze heeft uh, ja, wat wisselvallig geserveerd. aantal aces, een aantal dubbele fouten. En uh, nu gaat die spanning toch meetellen. Gek eigenlijk voor een speelster zo goed als Sharapova. Ze is 25 jaar, weet je nog, ze was 17... toen ze als uh, onbekende speelster haar eerste Wimbledon-titel... Pakte. Zoveel ervaring, zoveel gewonnen. En dan toch altijd nog die spanning. Hè. Ze speelt uh, altijd dat gebalde vuistje. Een beetje gestrest. En uh, dat zie je hier ook. En Rani uh, is brutaal. snoept meteen dat uh, eerste punt af. En dan wordt het 0-15. En, uh, ik ben benieuwd of uh, Sharapova vandaag cool genoeg is om het uit te serveren. Want ze kan ook geschiedenis schrijven. En ze kan ook weer bij een uh, beroemd lijstje komen. Van uh, die vrouwen die alle vier de Grand Slams op hun naam wisten te schrijven. 15-0, daar gaat de rally voorhand Sharapova. Voorhand Arani, die komt nu in het veld. Dus die kan een beetje dicteren. En uh, Sharapova aan het lopen zetten. Maar die komt weer met een, uh, een goede voorhand uh, tevoorschijn. harde klap. En uh, dat ziet ook uh, Thomas uh, Hockstedt, uh, de Duitse coach... die ontzettend veel goeds heeft gedaan voor Sharapova. Het duurt dus nog eventjes. Het is uh, bijna klaar. 6-3, 5-2. Sharapova serveert 15 gelijk. We gaan even naar Joris van den Berg. Die volgt uh, het ritje tegen het Zwitserse uurwerk. De proloog van de Ronde van Zwitserland, Joris. Nog altijd diezelfde man aan de leiding, die Moreno Moser met 9,50. En daar gaat nu in de buurt komen een landgenoot van hem, Dario Cataldo van Quickstep. Maar die gaat er niet aankomen, want die moet nog een stukje. Maar hij komt wel in de top 10, denk ik. Op 2 nog altijd Martin Elmiger uit Zwitserland. En op drie de tijd... Werd iets wat gecorrigeerd. Het is een beetje slordig de tijdwaarneming hier. Valt me tegen van die Zwitsers. Dat is uh, nog altijd Tom Jelter Slachter met 10-0-3. Dat is zijn tijd. En daarmee is hij vijf seconden sneller dan Wout Poels. Die nog altijd achter staat. En elf seconden sneller dan Robert Geesink. Hij reed 10-14. Zojuist gestart, Bauke Mollema. We zijn zeer benieuwd naar zijn tijd. Dank je Joris. Marcelle, ga je verder. Ja, 6-3, 5-2 en 30-15. Het publiek moedigt Erani nog even aan. Die willen nog een eindspunt zien van de Italiaanse. Maar de rally is alweer aan de gang. Erani met de dropshot. En daar moet die lange Sharapova lopen. Die haalt de bal. Maar Erani is snel aan het net. Reageert goed. Mooie volley in het open veld. En dan wordt het 30 gelijk. Het vuistje en de stapjes, Sharapova bijgelovig, stapt niet op de lijnen. Die bereidt zich weer voor een huppeltje en dan gaat ze dadelijk serveren bij 30 gelijk. Hier nog een mooie slowmo. Uh, Sharapova loopt goed hoor. Ze is beter gaan lopen op Greville. Ze zegt ook, ze heeft een nieuwe fitnesstrainer met wie ze hard heeft getraind in het off-season. En uh, ja, dat uh, werpt nu de vruchten af op het rode gemalen baksteen hier in Parijs. 30 gelijk, de rally aan de gang. Voorhand aan Rani. Voorhand, harde klap van uh, Sharapova. Die moet lopen naar de backhand, dubbelhandig. En Rani deelt uit met de voorhand. En een voorhand van uh, Sharapova langs de lijn in een alles of niets uh, klap. En uh, hij is goed. Hij is gewoon dik en dik in en het wordt matchpoint. 40-30 voor Maria Sharapova. En die kan nu uh, geschiedenis gaan schrijven. En kijk eens even, wat een prachtige bal, zeg. Voorhand langs de lijn. Alles geeft ze daar. Luide krijs er natuurlijk bij. De decibellen kennen we. Hij heeft ze altijd uh, gehad, altijd gedaan. Maar daar wordt uh, dit Roland Garros niet over geschreven. Het is matchpoint, daar komt de service van Sharapova. Die is in het net. Nu het hoofd koel uh, cool houden komt het tweede balletje tevoorschijn onder het jurkje. En uh, daar neemt ze nog eventjes de tijd voor, voor die tweede service. Heel langzaam, heel rustig. En daar komt hij. En dat is een harde tweede service. Het is een goede diepe. Daar komt de voorhand van Sharapova. Voorhand uh, Erani. Voorhand langs de lijn en die gaat net uit. Het matchpoint uh, gaat eraan. Het wordt uh, juice. Ja, het is nog niet gedaan hoor, want je weet ook dat die Erani niet opgeeft. Die heeft denk ik maar een heel klein beetje nodig hoor om terug te komen zal ook Arancha Sanchez Vicario zitten kijken. Die heeft hier natuurlijk ook een aantal keren in de finale gestaan. Monica Seles zit op de tribune die zal straks de coupe Suzanne Lenglen uit gaan rijken. Die won het toernooi hier drie keer, 1990, 91, 92. Dat waren de gouden tijden van Seles, maar ook natuurlijk van Graven en van Sanchez. 40 gelijk. Daar komt Sharapova weer. Weer geen service eerste in. En dat wil je natuurlijk wel op die belangrijke momenten. Dat probeert iedereen. Maar ja, dan heb je een beetje spanning en dan is de opgooi misschien wat uh, verkeerd. Of een beetje een uh, windvlaag, want het waait behoorlijk hoor. Tweede service. Backhand uh, Erani, voorhand uh, Sharapova, backhand Erani. Dan gaan ze weer de rally aan de gang. Ja, de rally is de Italiaanse meestal al wel goed in hoor. Die kan dat goed belopen. Maar Sharapova is vandaag op tempo vast. Voorhand Sharapova. En de korte bal van Erani, daar komt Sharapova. Die gaat lopen, maar die lange benen die halen het net niet. Nee hoor. 1,88 meter. 88. Je hebt een lange reach, maar soms is het ook moeilijk om die ballen te halen. Prachtige dropshot van Errani. Die krijgt nu breakpoint. En zo ja, gaan we nog eventjes door. En uh, is het misschien ook nog niet afgelopen. Nou, wij blijven het volgen. en uh, Is het moment daar, dan zijn we er natuurlijk bij in Parijs. Inmiddels aangeschoven hier voor het uh, mini-sportforum. In verhouding, tot hoe we al die andere weken geweest in de sportszomer... willen we het toch doen. Uh, groot welkom aan uh, Leo Driesel onze sportverslaggever en uh, Tom Boot... Bij de welkom heren, we ontkomen niet aan uh, Nederland-Denemarken. Daar gaat Leuk. het allemaal om, uh, Leo. Uh, groot optimisme heeft zich toch wel weer een beetje meester gemaakt... van de Nederlanders na de overwinning op, uh, op de Noord-Ieren. Ja. Uh, het, het is altijd ja, de eerstwensbelang, allemaal dat soort dingen. Hoe kijk jij gewoon, wat is jouw verwachting gewoon? Als je naar nou reëel rustig kijkt, wat gaan we doen op dit EK? Maar mijn verwachting is dat dat vandaag slecht afloopt. Dat het net zo moeizame wedstrijd wordt als twee jaar geleden. Maar dat het niet, niet met, een, uh, met een goed resultaat. Maar dat op de een of andere manier er dan duistere krachten vrijkomen. Dat alles losgaat. Dat woensdag en dan ook de wedstrijd daarna tegen Portugal wel gewonnen wordt. Maar waar baseer je dat op? Ja, gewoon denk ik zomaar. <laughs> Nee, de, we beginnen vanavond. Uh, als, uh, is de officiële opstelling al binnen? Want het is een ruimte nu nee, voor de wedstrijd. Nee, we hebben nee. nog niet officieel binnen wat daar uh, gaat. Oh, okay. achterin Maar goed, als het zo gaat zoals we verwachten, met, met uh, in, in ieder geval het defensieve blok, dan, uh, dan gaat Nederland, speelt Nederland dus tegen Denemarken met de handrem op. En, uh, ja, de, en, dan, uh, en dat gaat niet goed, en dan moet het op een gegeven moment loskomen. We gaan zo verder met Tom Boot. Eerst Marcel Mesker. Ja, want we staan matchpoint nummer 2 op de service game van Sharapova. 6-3, 5-2, nu voordeel. En ze kan opnieuw gaan serveren voor de winst hier op Roland Garros. Het zou haar eerste titel zijn. Eerste service nu eindelijk goed. Ze komt binnen en daar komt de dry volley, Een beetje voorzichtig, ze maakt hem niet af. Gaat nu weer naar achteren. Dus de rally gaat door, backhand langs de lijn. Voorhand Errani, oeh, die is ondiep. Hij wordt niet afgemaakt door Sharapova. Ze dus zijn alle twee voorzichtig, want het is natuurlijk het belangrijkste punt van de wedstrijd. Daar komt de dropshot weer van Errani en die heeft weer succes. Ja, Sharapova duikt ook bijna door het net heen. Dat is nu de tweede keer dat ze met de dropshot uh, gepakt wordt in uh, deze game. Wat is dat toch een uh, fantastische slag van Errani. En wat uh, kan ze veel. wat speelt ze gevarieerd. En wat leuk is dat uh, om te zien. Het spel matcht elkaar ook goed hoor. Je hebt die power van Sharapova. En dan het allround. Het gevarieerde spel van uh, de Italiaanse. En ja, zo uh, zie je steeds uh, mooie rallies. En ondanks het feit dat het misschien nog niet zo spannend is, kan het nog steeds worden, want het is nu weer 40 gelijk en het is een lange game en het publiek geniet. En het is uh, spannend of Erani nog kan terugkomen. Goed, 6-3, 5-2, 40 gelijk. Daar gaat uh, Sharapova weer. Kan ze die eerste service in krijgen? Jawel, het is een ace. Nou, dat is lekker meegenomen, zeg. Als je je zesde ace slaat op het uh, moment dat het uh, telt, dat het ertoe doet. Dat geeft aan dat het zelfvertrouwen wel in orde is bij Shara Pova. Wordt hier in de halve finale een uh, goede wedstrijd. In twee sets van Petra Kvitova. De Wimbledon-kampioenen van wie zij in de finale toen verloor. Nu komt het matchpoint. Daar gaan we. Eerste service is verre ver uit. Dan krijgen we een tweede service. Neemt ze weer de tijd voor. En Rani, wat gaat ze doen? Gaat ze die bal aanpakken? Of weet ze toch misschien een beetje voorzichtig En hoop ze straks weer op die dropshot in de rally? Tweede service. Diep. Hart, goed. Rally aan de gang. Backhand Arani. Voorhand om de backhand heen gelopen van Sharapova. Een korte bal. Gaat ze die afmaken. En die maakt ze af. Ja, is die uit? Nee, die gaat heel hoog. Daar komt de backhand van Sharapova. Wat een rally is dit. En dan de dropshot. Maar die mist ze. En dus is Maria Sharapova de winnares van Roland Garros. En ze zit op haar knieën. Ja, dit is mooi om te zien hoor. Want ze wint Roland Garros nu voor het eerst. Het is haar vierde Grand Slam. En ja, ze is weer helemaal terug. Hoe is het mogelijk? Lijkt ze te denken. Hand voor de mond. Ze krijgt natuurlijk de felicitaties. Ja, dit is grappig om te zien. 24 centimeter zitten tussen die twee. Maar Maria Sharapova wint haar vierde Grand Slam. En ze is de tiende vrouw in de historie die een carrière Grand Slam maakt. En de laatste uit het moderne tijdperk waren Serena Williams, Martina Navratilova, Chris Evert. De echte hele grote, Steffi Graaf bijvoorbeeld, in 1988 won een Golden Grand Slam. Die won vier Grand Slam toernooien in één kalenderjaar met de Olympische Speler erbij. Dus zover is Sharapova nog niet, maar dit is wel uniek hoor. Ze wint, verdient, dik en dik verdient, 6-3 en 6-2. Wat was ze goed vandaag? Maria Sharapova, de diva van tennis, de nieuwe nummer 1. Marcella Mesker vanuit Parijs. Uh, tombo, terwijl inderdaad inmiddels officieel is doorgekomen... dat uh, Willems op links speelt en uh, Ron Vlaar in het centrum... de uh, plaats van Matthijsen. Leo Driessen zei net een soort 88-scenario. We beginnen niet zo goed, maar dan komen de krachten los. B wat is jouw analyse, alles opgeteld? Nou, Mijn analyse is als coach... En ik kijk naar trends. Sinds Moldavië, vind ik... die is met een geworden, maar daarna is Zweden verloren. Sinds Moldavië, ongeveer een jaar geleden... Uh, nummer 123 van de wereldranglijst, uh, zitten ze in een dip. Ze zitten in een trend naar beneden. Daar hebben de laatste wedstrijden ook niks aan gedaan. Dus volgens mij zijn ze zelf niet goed. Daarbij, daarbij komt ook nog dat ze in de, de moeilijkste pools zitten. Ik heb een ranking gemaakt in pool B. 21, 21 punten, zou ik maar zeggen. Nummers 2, 4, 5 en 10 van de wereld. Dat is nu even veranderd. Maar bijvoorbeeld Spanje zit 39... Uh, Poel D90 en uh, die we gisteren hebben gezien, 116. Dus ze zitten verreweg weg, de uh, Zwaarse Poel, zelf niet in vorm en in een trend naar beneden, die zou ook nog bagatelliseren. En de omgeving, de, uh, de andere ploegen zijn erg sterk. Dus ik wil, weet niet, de wedstrijd van vandaag weet ik niet, maar ik ben erg pessimistisch eigenlijk over uh, de kans van het Nederlands zelf Leo, oh, daar moet je toch even wat op zeggen? Natuurlijk. Ja, nee, nee, ik ga een heel eind in de mee. Alleen, in de mathematiek uh, uit het verleden die is on, uh, onweerlegbaar. Alleen, um, wat ik, ik vind het echt heel jammer. want ik, ik had hem net al zo opgeschreven, zo de opstelling. Het klinkt een beetje als een collega, maar ik wist hem al. Maar iedereen wist hem eigenlijk al. Ja. En het is, eigenlijk is het zo jammer. Waarom doen we ons met al die, uh, zeg maar die, die, die problemen die we hebben... Niet onszelf een plezier en gaan we niet voor onze kracht. Waarom gaan we niet, zeker tegen Denemarken, niet voor onze kracht? En we wat, wat zou er wat jou betreft dan kunnen gebeuren? Nou, dan, dan zou ik of de Jong of Van Bommel niet hebben opgesteld. Van der Vaart daar hebben neergezet. Meer voetbal naar voren. We hebben problemen achterin. Waarom moet je daar dan, daar, daar dan extra op gaan letten? We moeten aanvallen. Ik denk dat Denemarken het niet leuk zal vinden als Van der Vaart speelt. Die zijn tevredener met de Jongen Van Bommel op middenveld... dan met Van der Vaart daarbij. Waarom doen we ons dat plezier niet, van de mooie overwinning? Waarom zo moeizaam? Tom Boot, even over die vraag, dat filosoferend. Het Nederlandse elftal speelt ook redelijk hetzelfde systeem... inmiddels een vrij lange tijd. Als je uit het coachperspectief kijkt, zijn we daar te eenzijdig in? Dat vind, nou, je ook, vind ik niet. Kijk, uh, je hebt eigenlijk twee soorten coaches. <coughs> strategische coaches en tactische coaches. En Van Marwijk, daar hield ik trouwens ook van, is een strategische coach. En dat houdt dus in dat hij volgens principes... Uh, en die er probeert in te slijpen... en niet met elke keer met de tegenstander rekening houdt... dat heeft ook grote voordelen. Uh, want iedereen weet meteen zijn plaats. Het is een grote duidelijkheid in het systeem. Hè? Alleen vind ik dat hij het veel beter moet communiceren. Hè? Want anders begrijpt, uh, begrijpt niemand het gewoon. Hè? Op die manier... Uh, kan je coachen, en ik ben het er volkomen mee eens. En het legt, legt hem ook tot nog toe geen windeieren natuurlijk. Nee, maar je kan hetzelfde systeem spelen... alleen met aanvallend meer aanvallend ingestelde spelers. Waarom... De, je kan dat 4, 2, 3, 1 systeem spelen... maar in plaats van de jong of van Bommel daar van de vaart neer te zetten? Ja, maar goed, Vooral dat, is, het nou, systeem dat is nou net zijn filosofie. Hè? Dat je verdedigend... Zo'n blok moet hebben. Hij heeft hele goede wedstrijden gespeeld met Van der Vaart op die plaats. Ja, maar ik verbaas me erover dat je dat niet Huntelaar noemt wel Van der Vaart. Ja, maar ik was nog niet klaar. Oké, Wat wil je daar aan toevoegen Nee, nee, nee. Kijk, ik vind, maar hij zal het hopelijk logisch af. Ik vind Snyder niet goed genoeg voor een basisplaats. Maar die is onomstreden blijkbaar. Dus eigenlijk, als je dan niet wilt tornen aan het verdedigende duo De Jong van Bommel... dan opteer ik ervoor om snijder eruit te laten en Van der Vaart op die positie te zetten. Snijder is niet fit voor 90 minuten. En dat is Van der Vaart wel. Jullie zijn vrij helder en duidelijk tot nu toe in jullie oordeel. Dus niet zo uh, positief wat dat betreft uh, gestemd. Ton, daar nog even dan de laatste vraag over. Een aantal mensen zijn onomstreden, zeg maar. Je, je krijgt ook een beetje de indruk hoe goed de vervanger van Matthijsen ook speelt. Als Matthijsen fit is, speelt hij weer aan. Vind jij dat logische keuzes? Of, of, of zit dat in die duidelijkheid? Onbesloten? Ja, ja, goed. Ik heb er wel over nagedacht. Kijk... Uh... Die, die duidelijk voor de jeugd kiezen doet hij niet graag. Maar waarom staat Willemsen dan in? He? En aan de andere kant, als hij voor uh, Vlaar kiest... hij is met rechts- en is hij altijd bezig. Dus dat begrijp ik, uh, begrijp ik niet. Ik denk wel dat die keuze van Vlaar fantastisch is. Want misschien kan dat de revelatie van het hele toernooi worden. Hij speelt het hele jaar al fantastisch seizoen. Grote jongen. Kan, heeft ook nog scorend vermogen. Ik vind Vlaar, ik vind Vlaar juist onomstreden. Nou ja, je ziet in het voortraject, hij heeft Van Marwijk toch duidelijk steken laten vallen. Ja, ja, je selecteert Schaars en Strootman, dat zijn inwisselbare spelers. En je, en je vergeet Anita, Emanuelsson, uh, echte spelers die op die linksbackpositie positie hadden kunnen spelen. Om, om die, en buiten om die een fatsoenlijke kans te geven. Dat is heel raar en blijkt hoe duur dat nu is. Kijk het naar de tegenstander Denemarken, heerlijk in de rol van underdog. Kijk het naar Nederland, Verkiezen, verliezend WK-finalist, de eerste wedstrijd van het toernooi. In hoeverre kan dat echt parten spelen voor Nederland? Als je kijkt naar Denemarken in die rol van. Wow, we hebben niks te verliezen. Nee, en, nou ja. en, en, en Denemarken heeft zich nog nadrukkelijker in die rol geduwd. Want ze zeggen van ja, en Nederland heeft nu roppen erbij. En het was vorige twee jaar terug in die eerste wedstrijd niet. En Waarop wij eigenlijk zouden moeten zeggen. Nou en. Ja, Denemarken, Denemarken kan zomaar verrassen. Die hebben Portugal verslagen. Die, hebben, die zijn eerste geworden in hun pool. En hebben inderdaad een grote voordeel van vrijheid te voetballen. Geen enkele druk. Dat wordt heel erg lastig vandaag. Kun je daar als coach Tom Bout rekening mee houden in zo'n eerste ja, staat. Nou, ik, ik denk eigenlijk... dat ze niet zo in de underdog-positie zitten. Want net wat uh, Leo zegt... ze hebben de pool gemakkelijk gewonnen van Portugal. Staan nummer 9 in de nieuwe FIFA-ranking... op de wereldranglijst. Dus zo'n grote underdog is het niet. En dat kan inderdaad... Kijk, nummer 3 uh, en 4 doen er van de FIFA-ranking mee. Duitsland en uh, Nederland. Dan Portugal op de tiende plaats. En Denemarken staat er al boven. Qua kansen... Uh, qua percentages staan ze niet zo hoog, maar ze hebben toch een percentage. Maar wat zijn dat percentages kanstaan? bij het begin van een toernooi, waarin die percentages van de voorrondes, van de kwalificaties, ook van het verleden eigenlijk toch helemaal niks meer zegt. Dan speelt toch heel andere krachten een rol? Uh... Ja, maar als je naar de kans hebt... dan moeten we niet over kanshebbers gaan praten natuurlijk. Als je het over kans hebt, heb je het over percentages. Nee, maar het gaat ook in dit geval om een gevoel natuurlijk. Denemarken uh, ja. voelen zich... Uh, die, er zal niemand boos worden als Denemarken het niet zou halen. Dan gaat de wereld uh, vrolijk verder. Nou, maar ja, goed, het gevoel wordt uh, door Martin, Morten Olsen... wel een beetje in de hand gewerkt natuurlijk. Want er is helemaal geen reden waarom ze... als grote in de dok uh, tegen Nederland gaan spelen. Want ik heb net al gezegd, Nederland zit in een dip. Terwijl... Ja. Denemarken gewoon. Jullie punten zijn duidelijk, hier. We hebben nog een uur en, en, en tien minuten omhoog. te gaan En Nog even in breder perspectief, Leo, naar dat ja. toernooi. Want iedereen gaat over de klassieke landen. Nederland, Duitsland, Spanje of zo. En de rest ja, doet geloof ik nog wel mee. Zie jij landen, bijvoorbeeld Rusland, gisteren ook al mag je na wedstrijd niks zeggen. Waarvan je denkt, nou... Ja, Rusland werd ik erg vrolijk van. Maar ik denk ook dat we ook heel vrolijk worden van Frankrijk. Die, die, die gaan ook verrassen. Tenminste, verrassen. Ja, die zijn al 21 ja. wedstrijden. Die hebben gewoon een hele goede ploeg. Ton, onderstreep jij dat? dat soort ja, nou, dat denk ik ook wel. Rusland ook. Maar en mijn, mijn dark horse is Portugal, eerlijk ja. gezegd. Oké, okay, jouw dark horse is Portugal. En jij rekent op Portugal en Duitsland in deze pool? Want ik merk nee, dat jij niet. Nee, je... ik ben gewoon pessimistisch, is ook niet negatief. Ja. Ik ben pessimistisch gestemd over Nederland. Ja. Hè, maar de, uh, ze zijn niet kansloos. Nou heren, de, de luisteraars, ik denk dat de mensen de auto even aan de kant zetten, Tim. Want al, al die mensen die de aan je pakken en zo, ja. die zijn allemaal onderweg. En, uh, <lacht> ik, maar, heb, nee. ik heb er nooit wat gewonnen in de toto, dus, dus dat uh, scheelt wel. Maar de analyse uh, is, is duidelijk. Uh, volgens mij gaan wij langzamerhand. Uh, hoe kort het ook helaas vandaag is, jongens, dit sportblok een klein beetje, beetje afsluiten. Laatste vraag: volgen jullie je tennis? Ben jij liefhebber? Leo? Ja, van, ben de, wel liefhebber uh, van de tennis. Ja. Als we nog even naar die mannenfinale kijken, dan één seconde. Uh, weer die, die grote namen die dat steeds maar halen. Uh, Djokovic, ik vind het ook wel mooi, zeggen ze niet zo goed in vorm, maar wel finalist. Hè? Uh, Als je toch zoveel wedstrijden kunt winnen en dan in de finale komt op dat niveau, dan ja. Gaat hij het weer winnen van Nadal? Gaat hij ze vierde de Grand Slam winnen, denk jij, Prey? Nee, Nadal is onverslaafbaar op dit moment, geloof ik. Top. Kijk, Djokovic is wel, die kan net, wat Marcella zegt, een Grand Slam halen. Dus in één jaar vier overwinningen. Ja, maar Nadal kan zeven keer Roland Garros winnen, dat is ook een record. Kijk, Nadal heeft dit toernooi het meeste indruk gemaakt. Maar Djokovic in verloren toestand nog even in de kwartfinale gewonnen. Ja, best tegen, Ja, dan... Nou, Tussen al dat voetbalgeweld morgenmiddag... Houd houdt het op, al. Oh, lekker, tijdens Je houdt het op, Badal. Uh, ik ga jullie danken voor het feit dat jullie hier wilden zijn. Ja. En toch een heel mooi EK-wensen... Uh, met al die al dan niet voorspellingen die uitkomen. Dank jullie wel. Tijd voor Tijd. U kunt via internet nog altijd meedoen met onze rubriek Tijd voor Tijd. Dagelijks stellen we een sportvraag die met tijd te maken heeft. Ja, we hebben dagelijks. Vandaag is die sportvraag. Uh, want dagelijks hebben we dus die stelling. Um, de vraag is vandaag: in welke minuut wordt er voor het eerst gewisseld in de wedstrijd Nederland-Denemarken? Moeilijke vraag. Ik zie pedel zelfs. De, de, de, Waar ik me In Op welke minuut, ja, het lijkt op matchfixing. Match wordt er voor het eerst gewisseld in de wedstrijd Nederland-Denemarken? Op de website radio1.nl kunt u uw antwoord geven. Dan maakt u kans op een speciaal tijd-voor-tijd -tijd horloge. Dus ga naar de website radio1.nl en voorspel en welke minuut voor het eerst gewisseld wordt tijdens Nederland-Denemarken. En wij gaan verder en praten hier over het weer, maar ook over uh, uh, uh, sportzomer, sportzomer, hoorden we al, en uh, dan rijden we hierheen <laughs> en zo. Dan we: we, waarom heet het zo? Ja. Wordt het nog wat vandaag? Ik stond in de stromende regen... vanochtend in het noorden van het land, even hier ergens. Ja, nee, vandaag wordt het uh, op zich niet veel meer. Kijk, die zomer, het echte zomerweer, dan denk je aan 25 plus en volop zon. Nou, dat moeten we eventjes vergeten. Misschien aan het eind van de week, maar ja, dan is het al vrijdag, zaterdag. En dat is ook nog vrij onzeker. Uh, dus wat dat betreft zitten wij gewoon in een heel wisselvallige periode. Vandaag buien gehad, uh, iets meer dan dat ik gisteren uh, bedacht had. Er was ook wat meer bewolking. Maar inmiddels begint het wat op te klaren en de meeste buien trekken weg. En dat betekent toch dat de avond op veel plaatsen droog zal verlopen. En ook morgen is de buienkans duidelijk niet zo heel groot. Ik kan er nog altijd wel eentje vallen, maar ik ben een rasoptimist. Dus ik ga ervan uit dat we morgen gewoon ook meer zon hebben dan vandaag. En dan, want jullie weten tegenwoordig ook uh, wat verderop in de week... wat er zoal gaat gebeuren, gaan we een lekker weekje tegemoet... of uh, houden we de regenjas bij de hand? Nou, het is vooralsnog wisselvallig. Ik denk dat maandag en ook dinsdag vrij nat zijn. Daarna wordt het langzaam droger. En aan het eind van de week gaat ook de temperatuur omhoog. Tot die tijd zitten we onder de normale waarde, dat is 19 graden. En dinsdag bijvoorbeeld, woensdag ook, is het maar een graad of 16. Dat is fris, maar later in de week heb ik toch wel uh, signalen... dat het weer er uh, duidelijk beter uit gaat zien. Nou, Tom zit gewoon toch binnen elke ja, dag, van ja. 4 tot 8 um, maar kijk eens even naar waar de wedstrijd wordt gespeeld. Ja, dat is uh, natuurlijk een, een, een mooie rasoptimisme. Het weer is, is daar eigenlijk ook gewoon prachtig. Vandaag een beetje warm misschien. Hoewel het uh, niet echt vochtig was. Uh, 28 graden en volop zon, Wat sluierbewolking. Uh, tijdens de wedstrijd zo'n 24 graden. Nog steeds droge lucht. Dus het lijkt mij ideaal voetbalweer. Er is nog een klein kansje op een bui. Maar de meeste buien zullen zich ten westen van Garkov ophouden. En uh, dan kijken we naar Levov. Daar is het veel buiiger geweest vandaag. Voor de avondwedstrijd. Het voordeel van buien is... Dat dat als het avond wordt ze vaak wat minder actief worden. Dus de buienkans daar zal wel wat afnemen. Maar de luchtvochtigheid is een een stuk hoger. Hoe is normaal gesproken het weer daar? Uh, het weer van vandaag is redelijk normaal voor de, voor de omgeving. Hè. Dus inderdaad uh, ja, een beetje landklimaat. Dus snel hoge temperaturen. Zo tegen de 30 graden is helemaal niet ongewoon voor deze tijd van het jaar voor Garkov. En dat de zon dan ook flink schijnt ook niet. Overigens moeten we erbij zeggen dat ook onweersbuien dus wel bij het klimaat horen. Uh, houden zich vandaag uh, niet op boven die stad. Maar voor de komende dagen zou dat best wel eens een keer kunnen gebeuren. Oké. Okay, in ieder geval vandaag een lekker voetbalweertje wat mij betreft. Marco Vroef dank je wel. Gaan we even naar de ronde van Zwitserland, Joris van den Berg. Bouke Mollema, gefietst al? Hij heeft gefietst, heeft 10-19 gereden. Daarmee ja, nou. zit hij tussen de tijden van Geesink en Kruiswijk in. En daarmee geeft hij eigenlijk niks toe, hoor. Op de mannen die er hiertoe doen in het klassement van dat clubje, hebben. Poels en Veelits is goed gedaan met 10-08. En Fulsang de Deen nog iets beter. Hij reed 10-05, maar zit daarmee nog wel 15 seconden achter de tijd van Moser, De jonge Italiaan, 59. En Moser keek net een beetje angstig uit de ogen. Hij staat bij start finish te wachten op alles wat nog gaat komen. En zojuist gestart, de grote favoriet voor deze dag, Fabian Cancellara. En we hoorden het Sharapova, het vrouwentoernooi van Roland Garros winnen. We zijn we blijven erbij in de Radio 1 Sportszomer. Ja, nog een uurtje, hè? we gaan eerst natuurlijk naar het journaal van 5 uur... en dan nog een uurtje aftellen. Dat van 6 uur is al wat naar voren gehaald. Want mocht u het nog niet weten, om 6 uur is er een wedstrijd in Kharkov. In zijn geheel, hier op Radio 1. Nederland tegen Denemarken. Tot zo. Denemarken staan we er allemaal. Wat voor Nederland elftal gaan we zien? De shirtjes zijn gewassen. Het wordt wel langzaam beter. Elke tegenstander die we krijgen, die zijn toch bang van het Nederland elftal. Zo meteen om zes uur vanuit Kharkov in Oekraïne, de eerste EK-wedstrijd voor Oranje. Is dit lekker? Ja, dit is lekker. We are, are, Start a fire, a fire. De Radio1 Sportzomer met Nederland-Denemarken.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 30 euro korting op de nieuwe Norton Internet Security 2012 als je je oude viruscanner inwisselt bij Dixons. Dus kom tijdens DK langs of kijk op Dixons.nl voor meer spectaculaire inruilkortingen. De tactische wissel van Dixons. Haal eruit wat erin zit. Dit is Radio 1.